Welkom bij deze Deep Dive speciaal voor jou samengesteld. Vandaag eh, pakken we een dossier aan dat nou ja, bol staat van de spanning. Het conflict tussen Iran en Israël. We duiken echt in de informatie die je ons gaf... om te zien hoe die vijandschap zo diep heeft kunnen wortelen. Inderdaad. En we filteren de kern eruit. Hè? Van die ja, toch wel opmerkelijke vroege samenwerking... tot de recente directe confrontaties. Die hielden de wereld echt even de adem in. Het doel is een helder, uh, genuanceerd overzicht te geven. Met de feiten die er echt toe doen. Laten we dan meteen beginnen met iets wat misschien verrast. Want jouw bronnen laten zien, voor 1979 waren Iran en Israël helemaal geen aardsvijanden. Ze werkten zelfs samen. Hoe zat dat precies? Klopt. Het was een, uh, ja, een pragmatische relatie eigenlijk. Iran onder de Shah erkende Israël al heel vroeg, in 1950. En er was samenwerking op gebied van olie, defensie ook. Dat paste binnen Israëls, nou ja, ze noemden dat de periferie-machtstrategie. Bondgenoten zoeken aan de randen van de Arabische wereld, zeg maar. Voor de Shah had die Palestijnse kwestie toen gewoon geen hoge prioriteit. Oké. Okay. En toen kwam 1979, de Iraanse revolutie. Dat lijkt echt het kantelpunt te zijn geweest. Absoluut. Khomeini aan de macht, dat veranderde niet alleen de politiek, maar de hele ideologie. De vers werd de grote Satan. Israël de kleine Satan. Dat was fundamenteel anders. Die eerdere pragmatische houding was uh, ja, opeens onmogelijk. Banden verbroken, de Israëlische ambassade ging naar de PLO en de Palestijnse zaak werd centraal gesteld. Denk aan de jaarlijkse Al-Kotsdag, een door Iran ingestelde dag, gericht op Jeruzalem, anti-Israël-protest. Dus ja, van stille partners naar aardsvijanden. Een totale omslag. En wat daarna volgde, zo lees ik in je documenten, was een decennia lange schaduwoorlog. Geen directe veldslagen, maar euh, conflict via omwegen. Precies, Iran bouwde aan zijn as van verzet. Dat ken je wel: Hezbollah in Libanon, Hamas, de Houthis in Jemen, milities in Syrië en Irak. Dat is hun strategie van voorwaartse verdediging. Israël via bondgenoten onder druk zetten. Israël ontwikkelde op zijn beurt die campagne tussen de oorlogen. Madam heet dat in het Hebreeuws? Madam. Ja. Dat zijn preventieve aanvallen, vooral in Syrië... om Iraanse invloed en wapenleveranties tegen te gaan. Die Mabam-strategie, dat klinkt heel actief. Maar komt uit de bronnen ook naar voren hoe effectief die nou uh, op de lange termijn is geweest. Om die Iraanse invloed echt in te dammen. Nou, dat is een punt van discussie in de analyses... Aan de ene kant wijst Israël op successen, het verstoren van wapenleveranties, het uitschakelen van dreigingen. Denk ook aan sabotage binnen Iran zelf, dat stuksnet, computervirus bijvoorbeeld, dat het nucleaire programma raakte. Of de moord op die wetenschapper, Fakhrizadeh. Maar ja, aan de andere kant zie je dat de Iraanse aanwezigheid in de regio, zeker in Syrië en via Hezbollah, een constante zorg blijft voor Israël. En dan is er natuurlijk die voortdurende nucleaire spanning, Israëls diepe angst voor een Iraanse bom... tegenover Iran dat volhoudt een vreedzaam programma te hebben. En die sluimerende spanning is dus recent overgegaan in iets veel directers. Je bronnen markeren die Hamas-aanval van oktober 2023 echt als een, ja, een keerpunt. Zeker. Die aanval en de Gaza-oorlog daarna werkte als een katalysator... Iraan sprak openlijk steun uit voor Hamas. Proxies werden actiever. En dat leidde dus in april 2024 tot die ongekende directe Iraanse aanval op Israël. Met honderden drones en raketten. Ja, dat was de eerste keer hè? zo direct. Voor eerst een directe confrontatie op die schaal inderdaad. Een enorme escalatie. En de Israëlische reactie was toen relatief beperkt mede door Amerikaanse druk, begrijp ik. Ja, president Biden speelde daar een cruciale rol in om een grotere oorlog te voorkomen... Israël sloeg beperkt terug op een basis bij Isfahan. Een signaal, maar beheerst. Al was niet iedereen binnen de Israëlische regering het daarmee eens hoor. Minister Benkvier van die uiterst rechtse flank, die noemde de reactie laf. Maar goed, de rust keerde niet echt weer. In het najaar van 2024 werden Hamas-leider Haniyeh in Teheran nog wel... en Hezbollah-leider Nasrallah in Beirut gedood. Acties die aan Israël worden toegeschreven. Precies. En Iran reageerde opnieuw met raketten. Weer stond de regio op scherp, maar opnieuw werd een totale oorlog nou ja, afgewend. Diplomatiek dan toch. En de rol van de VS komt in je bronnen steeds terug als uh, complex. Aan de ene kant de trouwste bondgenoot van Israël. Absoluut. Miljardensteun, diplomatieke dekking en soms verhogen Amerikaanse acties de spanning juist. Denk aan president Trump die de VS terugtrok uit die JCPOA-deal, de nucleaire deal met Iran. Een stap waar Netanyahu toen ook erg voor was, ja. Klopt. Maar tegelijkertijd dus ook een rem op escalatie, zoals we zagen onder Biden in april 2024. Brandstof en brandblusser, zo lijkt het wel. Precies die dubbele rol? Ja. En vanuit Iraans perspectief blijft de VS natuurlijk de hoofdvijand, hè. Gezien de geschiedenis, de koe in 53, sancties, steun aan de shah. Oké, okay. als we dit allemaal zo overzien, dan dringt de vraag zich op die ook in je bronnen doorschemert. Wie heeft er nu schuld aan deze ja, toch wel gevaarlijke situatie? De tegen-Iran, die felle retoriek tegen Israël, de steun aan gewapende groepen, het nucleaire programma dat zorgen baart. Critici wijzen erop dat het regime het conflict misschien ook wel gebruikt voor interne en externe legitimiteit. En aan de andere kant, wat zeggen de bronnen over Israël? Nou, er zijn ook argumenten die wijzen op Israëlische acties die escalerend werken. Zeker onder de regering Netanjahu wordt dat genoemd. Denk aan het verzet tegen diplomatie zoals die JCPOA, het harde beleid jegens Palestijnen en provocaties zoals die moorden en aanvallen in Syrië. Sommige analyses suggereren dat ook Israëlische leiders die Iraanse dreiging politiek benutten. Misschien wel om interne redenen. Dus de kern die ik uit je materiaal haal is dat zwart-wit denken hier echt uh, tekortschiet. We hebben bij het in stand houden van dit vijandsbeeld. En de echte verliezers, tja, dat zijn de burgers in de regio. Samengevat. Een relatie die omsloeg van pragmatisme naar diepe ideologische vijandschap. Een lange schaduwoorlog en nu directe confrontaties met de VS in een complexe dubbele rol. En de vraag wie zit er fout, die levert dus geen eenvoudig antwoord op. Nee, precies. En dat brengt ons bij een laatste gedachte, speciaal voor jou om mee te nemen. Als we constateren dat leiders aan beide kanten mogelijk baat hebben bij deze voortdurende vijandschap, wat is er dan werkelijk nodig, iets dat misschien verder gaat dan de gebruikelijke diplomatieke paden, om deze cyclus te doorbreken? Een vraag om nog even bij stil te staan.